1 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, winkelcentrum Helmond ontruimt na een bommelding. Noordwijk maakt zich op voor de huldiging van astronaut André Kuipers. En de Egyptische president noemt het regime in Syrië onrechtmatig. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Af en toe schijnt de zon, maar er kunnen ook wat stevige buien voorkomen. Maxima lopen uiteen van zo'n 20 graden aan zee... tot 22 in het oosten van het land. Morgen weinig verandering. Het wordt wel een stuk frisser dan vandaag. Ja, eerst maar eens naar Helmond. Daar is een winkelcentrum ontruimd. Aan de lijn politiewoordvoerder Henry van Pinkster. Meneer van Pinkster, wat is er aan de hand in Helmond? Nou, we kregen rond 11 uur een melding van een, een bommelding in de winkel. Het gaat om de zeeman in het winkelcentrum, de bus. Die melding hebben we serieus genomen... Dat betekent dat we het winkelcentrum inmiddels ontruimd hebben. Dus al het personeel en alle klanten zijn weg. Hoe groot is dat kan winkelcentrum? Ook? Ja, het gaat niet om het, het centrum van Helmond. Het is een, een, een wijkwinkelcentrum. Ik weet niet precies hoeveel er winkels erin zitten. Maar het gaat niet om het grote centrum van Helmond. Uh, inmiddels zijn uh, alle personeelsleden en alle klanten die er waren uit het winkelcentrum. We hebben ook de omgeving afgezet uit voorzorg. En zo meteen gaan de explosieve experts naar binnen. En, en de melding, hoe kreeg u die vanochtend? Dat laat ik nog even in het midden, want uh, ja, het doen van de bommelding is een bommelding is een strafbaar feit. Dus we willen, als we ooit een dader kunnen achterhalen, hem of haar daar graag mee confronteren. Hm. Het, het had ook gevolgen voor, niet alleen voor het winkelend publiek, daar in, in dat winkelcentrum De Bus, maar ook uh, een school in de buurt, hè? Ja, er liggen wat scholen in de buurt. Uh, die liggen wat ons betreft ver genoeg van het winkelcentrum af. Dus we hebben wel gevraagd om niet de vooringang te gebruiken als ze de school willen verlaten, maar de achteringang. En hoe, laat, hoe, hoe lang dit allemaal uh, kan gaan duren, dat, daar is nog weinig van te zeggen? Er is helemaal niks van te zeggen. Het is uh, afhankelijk van wat de uh, explosieve experts uh, tegenkomen in de winkel. Uh, mochten zij inderdaad een verdacht pakketje of verdachte pakketjes aantreffen, dan zullen we de EOD erbij halen. En die zullen vervolgens uh, gaan proberen om, uh, om het onschadelijk te gaan maken. Hm. Mocht er wat liggen. Maar dat is dus nog niet duidelijk op dit moment. Toch, de, de politie neemt het uiterst serieus, uh, de, de, de melding. Um, ja, heeft dat nog een reden waarom het zeer serieus wordt genomen? Uh, die, ja, de melding is zeer serieus genomen op basis van, uh, van de inhoud van de melding. Mm -hmm. En ja, daar, daar kunt u weinig over zeggen, wat, wat de inhoud was? Nee, daar kan ik helaas op dit moment nog niks nee. over zeggen. Nee. Dan laten we het daarbij. Uh, voor dit moment dankjewel voor de, voor de informatie. Henry van Pinkster van de politie uh, in Zuidoost-Brabant. In Breda is de rechtszaak rond het zogeheten grenslijk aangehouden. Op verzoek van het Openbaar Ministerie gebeurde dat. Het, ministerie wilde, het Openbaar Ministerie wil meer onderzoek doen... naar de dood van de Wit-Russische vrouw. De zaak kreeg in 2008 aandacht... omdat het lichaam was gevonden in Balen-Nassau... in een huis dat precies op de Belgisch-Nederlandse grens staat. Het lichaam was verborgen in een kliko met puschuim... die in een houten kist was gezet. De man van het slachtoffer is hoofdverdachte... maar het OM in Breda heeft moeite om te bewijzen... dat hij achter de dood van zijn vrouw zit... Door het peurschuim op het lichaam is de doodsoorzaak niet vast te stellen. Daarom wil het OM dat de kliko en de kist nog eens goed worden onderzocht. André Kuipers wordt straks officieel gehuldigd op de boulevard van Noordwijk. Vanaf 10 uur vanochtend zijn er allerlei activiteiten op de boulevard. En verslaggever Mark Hamer is in Noordwijk. Mark, eh, al druk bezig met de voorbereidingen voor de festiviteiten daar? Ja hoor, René. Vroeger hebben we zojuist even zijn soundcheck uh, horen doen. En volgens mij is nu de militaire kapel bezig. De instrumenten nog even ietsje beter aan het afstemmen. Op het grote podium uh, hier op de boulevard van Noordwijk. Voor de hotels van Oranje. Ja, hebben ze in een, had een heel podium neergezet. Ietsje verderop een hele Space uh, Markt. Met een, uh, onder andere staat daar een F16. Maar ik ben even naar het uh, strand toe gelopen Samen met de burgemeester van Noordwijk, Jan-Pieter Lokker. Ja, want Noordwijk, ja, het was natuurlijk. Uh, is een het, uh, het werkterrein van André Kuipers. Maar meneer Lokke, heeft hij André Kuipers uh, Noordwijk nou ook op de kaart gezet? Uh, zeer zeker. En daar zijn we ook buitengewoon trots op. Hij heeft uh, heel veel contact gehad met de kinderen van scholen hier. Ook met kinderen van andere scholen uiteraard. Maar het is wel een beetje zijn uh, thuis. Uh, hij heeft hier alles, uh, zijn hele opleiding gevolgd. En het is dan ook niet meer vanzelfsprekend dat, uh, dat Noordwijk de place to be is. Ik zag u net al even rondlopen, de, de laatste puntjes op de i aan het zetten. Maar ik zag allemaal mensen om u heen, in uniformen en uh, ja, allemaal in strakke pakken. Wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, de puntjes op de i, dat is eigenlijk altijd nodig. Omdat uh, we hebben hooggeplaatste gasten natuurlijk. De Prins van Oranje komt, die komt ook spreken. Dat is heel bijzonder. Daar zijn we ook heel blij mee. De minister-president komt en dan moet je zorgen dat de beveiliging uh, tip top is... En dat de gasten ook op een koninklijke manier kunnen worden ontvangen. flinke operatie van Noordwijk. Dat wel, maar we doen het samen met heel veel andere organisaties. Dus uh, dat uh, gaat helemaal goed komen. Rond een uurtje of vier, hier vanmiddag op het strand... met een helikopter komt André Kuipers. Precies, hij komt vanuit het gatschip van Spijk. Helikopter, als het weer zo is zoals het nu... zoals nu, dan komt het helemaal goed. Ja, Mark Hamer, daar in Noordwijk, zijt al om vier uur, dan landt die helikopter met André Kuipers. Uh, uh, verder nog het programma, hoe ziet er dat uit uh, daar in, uh, in Noordwijk? Ja, prins Willem-Alexander, prins van Oranje, gaat een toespraak houden. Dan uh, premier Rutte zal hier een toespraak houden. Uh, dan gaat hij een, gaan ze een wandelingetje maken over die markt. Er staat hier ook uh, een, uh, een beeld, standbeeld. Nou ja, eigenlijk zijn hoofd afgebeeld van André Kuipers. Hij gaat er allemaal rondlopen. En dan uiteindelijk wordt het afgesloten met René Vrogen. Nou, we hoorden er straks al de soundcheck. En volgens mij gaat het helemaal leuk worden hier vanmiddag in Noordwijk. Ik wens je daar veel plezier. En we horen jou straks in de avonduitzending nog een keer terug. Dankjewel, gaan Hamer. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. Winkeldieven die worden steeds agressiever, zegt Detailhandel Nederland op basis van politiecijfers. In vier jaar tijd zijn er drie keer zoveel gewelddadige winkeldiefstallen geweest. Het gaat inmiddels om bijna drie meldingen van geweld met winkeldiefstallen per dag. Dus dat is op jaarbasis al meer dan 900 incidenten die bij politie dan gemeld worden. Want in werkelijkheid is het geweld waarschijnlijk nog veel erger. En veel winkeliers melden dat niet eens, zo blijkt uit verschillende slachtofferonderzoeken. Dat was Sander van Golberdingen van Detailhandel Nederland. En u hoorde hem al zeggen, veel winkeliers doen geen aangifte. Verslaggever Josephine Trehy vroeg winkeliers naar hun ervaringen. Ik ben even naar het winkelcentrum bij mij in de buurt gelopen. Ten eerste hier in een winkel komt allemaal huishoudelijke apparatuur. Ze bedreigen je. Oh.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 dat is een uh, procesverbaal. Die heeft de uh, politie eigenlijk uh, gedaan. Mag ik eens kijken? Ja, u mag even kijken. Er, er staat hier procesverbaal aangifte. Winkeldiefstal met geweld. Op vrijdag 25 november 2011 om 4 uur. Voor de rest heb ik nooit van gehoord. Zou je dit de volgende keer weer zo doen? Aangifte doen? Nee, denk ik niet. Wat voor zin heeft het? Het heeft geen zin om een uh, procesverbod. En ik zal hier twee of drie uurtjes bezig met een, uh, met een uh, dieven. En mis ik ook omzet. En, uh, en uh, ja, mijn klanten lopen ook weg. PvdA-voorzitter Spekman vindt dat VVD-leider Rutte de formatie ingewikkelder maakt. met zijn uitspraken van gisteren. Rutte zei toen dat hij een linksblok na de verkiezingen niet aan de meerderheid zal helpen... als de SP de grootste wordt en samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks een coalitie wil vormen. Spekman daarover. De situatie in Nederland is buitengewoon ingewikkeld. Dus niemand helpt elkaar door allemaal maar wilde uitsluitingsdingen te zeggen. Want je maakt van elkaar een sudoku-puzzel die onoplosbaar wordt. Spekman benadrukte dat de Partij van de Arbeid geen enkele partij uitsluit, behalve de PVV. En zei wel dat de SP en GroenLinks dichter bij de PvdA staan dan andere partijen. D66-leider Pechtold pleitte bij BNN Nieuws Radio... voor een coalitie zoveel mogelijk door het midden. En hij zei verder dat hij de PvdA er graag bij zou hebben... maar dan met een evenwicht vanuit het midden. In Rotterdam hebben leerlingen van een basisschool... vanaf vandaag 36 lesuren in plaats van 26. Die verruiming moet leiden tot betere cijfers en minder schoolverzuim. Tijdens de extra uren krijgen leerlingen onder andere taal, rekenen... studievaardigheden, filosofie en huiswerkbegeleiding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 zei dat er een revolutie aan de gang is tegen het onderdrukkende regime in Syrië. Volgens verschillende media zou de Syrische delegatie de zaal hebben verlaten... daar in Teheran, naar deze woorden. Maar volgens correspondent Thomas Erbrink ontkennen de Syriërs dat. Nou, ja, wat ik begrijp is dat de, de, de Syrische buitenlandminister is, is opgestaan... tijdens de toespraak. Maar hij zei vervolgens... nee, ik deed dat om een interview te doen. Ja, er is natuurlijk veel speculatie hier. Maar de algemene conclusie is wel... als je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 het leven van de andere passagiers wordt daarom gevreesd. De boot was op weg naar Christmas Eiland, het einddoel voor veel vluchtelingenboten. asielzoekers hopen op die manier Australië binnen te kunnen komen. Sport. Schalke 04 lijkt een nieuwe club te worden voor Ibrahim Affelay. De oud-PSV'er is met zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in Duitsland... om de deal rond te maken. Afellay speelde de afgelopen anderhalf jaar bij Barcelona. Hij mist een groot deel van het vorig seizoen vanwege een zware knieblessure... En ook dit seizoen had hij weinig uitzicht op speeltijd. Het is nog niet duidelijk of Schalke Affelay wil huren of gaan kopen van Barcelona. Om zes uur vanavond wordt er in Zwitserland geloot voor de groepsfase van de Champions League. Eén Nederlandse club doet ermee, landskampioen Ajax. Arno Vermeulen verslaat vanavond de loting voor de NOS. Ajax zit in de zogenoemde pot 3. Arno, wat betekent dat? Ja, het heeft te maken met de coëfficiënt. Dus met je prestatie, zeg maar, de afgelopen jaren. En dat betekent dat er dus twee potten boven zitten waar er uitgeloot wordt en één eronder. Dus kortom, Ajax eh, kan ploegen van het niveau eh, Chelsea, en Barcelona krijgen. Maar uit pot 2, de iets mindere pot, ook nog topclubs als Valencia en, en Benfica, Manchester City. En ja, als ze pech hebben, want pot 4 zijn dus de zwakkere ploegen, maar Borussia Dortmund heeft Europees de laatste jaren niets gepresteerd. En zit dus in die pot, zou het ook zo kunnen zijn dat ze uit de zwakste pot een ploeg als Dortmund loten. En wat hopen ze nou in Amsterdam? Sterke tegenstanders, zodat je lekker vol stadion hebt? Of, uh, of toch liever tegenstanders uh, waarmee je een beetje de inschatting kan maken van misschien komen we er wel verder mee? Ja, misschien het publiek wat anders dan de club. Het publiek wil natuurlijk tegen Barcelona spelen. Ajax heeft nog nooit tegen Barcelona gespeeld in de Champions League. Europa Cup 1 is eigenlijk onvoorstelbaar. Maar Ajax wil graag door in die Champions League. Afgelopen twee seizoenen ging het echt net mis. Dan word je derde, dan ga je de Europa League in. Dus ze willen heel graag minimaal tweede worden. Dus ze hopen natuurlijk op een pool waar de topploegen niet van het niveau zijn dat je de kansloos tegen bent. Dus geen Real Madrid, eigenlijk geen Barcelona, misschien wel geen... Manchester United, maar bijvoorbeeld uh, Porto, uh, Milan, wat een beetje ja, zwakker is dan de afgelopen jaren. Dus ik denk dat de club, die wil gewoon door, die wil presteren, die wil geld verdienen. Ja, supporters willen gewoon topclubs zien, die willen fantastisch voetbal zien. Arno, dankjewel. Vanaf 6 uur vanavond live op Nederland 2, de loting van de Champions League. Nu verkeersinformatie, John Sroka, bij de ANWB, John. Ja, in West-Brabant, daar is de A58 tussen Roosendaal en Breda... in beide richtingen afgesloten. Komt er een ongeluk met twee vrachtwagens. Eén daarvan is gekanteld en de weg ligt daar bezaaid met ouds papier. De weg blijft volgens Rijkswaterstaat tot 8 uur vanavond dicht. Het verkeer tussen Roosendaal en Breda kan het beste de borden Rotterdam volgen. En dan nog files op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat de richting Zaanstad bij Westpoort, twee kilometer. Op de A16 in de richting Breda bij Kroopend ook twee. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort, daar staat tussen Afred met Maarn en Amersfoort drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Winkelcentrum in Helmond is ontruimd na een bommelding. De politie neemt de melding zeer serieus. Noordwijk maakt zich op voor de huldiging van astronaut André Kuipers. En PvdA-voorzitter Spekman verwijt VVD-leider Rutte de formatie lastig te maken. Rutte zei eerder een linksblok niet aan een meerderheid te willen helpen. Kwart over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en het vervolg van lunch.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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, om de zoveel tijd is de EOD in het nieuws... als er weer eens een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt. Uh, of in Helmond moeten ze dan eens opdraven in een winkelcentrum. Uh, maar gisteren was er uh, zo'n bom op, uh, op Schiphol en daarom een werklunch zometeen met een EOD'er... Dan na half twee is het Stand.nl. Zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie een chaos. Dat is de stelling. De verkiezingen moeten nog komen. Maar uh, ja, het is toch al wel wat ophef hier en daar. Vanochtend, Dagblad Trouw, uh, die hadden dan het verhaal dat de vicevoorzitter van de Raad van State, dat was Piet Hein Donner, had aangeboden om straks een rol te spelen bij de formatie. Uh, Donner intussen spreekt dat weer tegen. Die zegt, ik heb dat niet zo gezegd, in ieder geval niet zo bedoeld. Nou ja, uh, de Tweede Kamer uh, is dit keer echt zelf aan zet. De koningin wordt buitenspel gezet, daar is een meerderheid voor in de Kamer. En nu vrezen sommigen toch een chaos. Uh, we zijn benieuwd wat u vindt. Zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie een chaos...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 Het ja, was even spannend gisteren toen een Spaans passagiersvliegtuig uh, alle alarmbellen deed afgaan bij de luchtverkeerstoren op Schiphol. Nou, het verhaal is intussen duidelijk. Er kon geen contact worden gemaakt met de piloten, die maakten rare bewegingen. Er was ook nog Arabische muziek te horen op de achtergrond. Uh, in minimum van tijd in ieder geval stegen de twee F-16's op van de luchtmachtbasis Volkel. om dit Vueling-vliegtuig te escorteren. En daarover gaan we het nu hebben. Kolonel Peter Tanking, goedemiddag. U bent de commandant van de vliegbasis in Volkel. zit zelf ook geregeld achter de knuppel van zo'n F-16. Uh, achteraf bleek het allemaal loos alarm. Maar hoe gaat zoiets? Hoe gaat het in zijn werk? Wat nou, belangrijk is, is dat wij eigenlijk voor de beveiliging van het Nederlandse luchtruim zijn... Daarvoor hebben we twee f uh, stand-by staan. En gisteren was er zo'n geval waarbij geen communicatie met een civiel verkeersvliegtuig uh, was voor uh, te lange tijd. En dan worden wij ingeschakeld. En hoe moet ik me dat voorstellen? Staan die al met draaiende motor klaar dan of zo? Of zitten die twee piloten zitten ergens in een hokje dat als er zoiets is dat ze onmiddellijk kunnen... Uh, in, in, in, ik bedoel, als die net uh, staat te sporten of zoiets, ik noem maar wat, dat kan natuurlijk niet. Nee. En uh, ze hebben een, uh, een, een redelijke ruimte, een soort uh, huiskamer met uh, ook slaapkamers erbij, waar ze verblijven. En uh, dat is vlak naast het vliegtuig. En zij, uh, op het moment dat er op de knop gedrukt wordt, de toeter gaat af. En dan rennen ze naar het vliegtuig. Die staan al startklaar en uh, kunnen dan gelijk de lucht in. Ja. En weten ze dan ook gelijk waar dat vliegtuig uh, zich bevindt? Nou, ze weten in ieder geval van uh, wat ongeveer de opdracht inhoudt. En het enige wat ze dan te horen krijgen op dat moment al is of ze naar het noorden moet of naar het zuiden. Dat maakt het altijd makkelijk of je weet of je linksaf of rechtsaf moet. En uh, uiteindelijk op het moment dat ze in de lucht zijn, uh, krijgen ze direct te horen van uh, welke positie ze exact moet, uh, moeten gaan. Ja, en, en hoe snel zijn ze er dan bij vanaf Volkel? Nou, het was, uiteindelijk zijn ze dan wel binnen een minuut of acht. Zijn ze uh, in dit geval in het noorden van het, van het land. Uh, in Noord-Holland uh, vloog het vliegtuig. En um, um, gaan ze zo snel mogelijk heen? Ja, want we horen ook inderdaad dat de F6's door de geluidsbarrière waren gegaan. En dat was een enorme horen op de grond. Dat ja, klopt. Ja, ja. Um, en, ik bedoel, kijk, bij een ambulance heb je geloof ik een aanrijdtijd. Dat, dat hebben jullie niet. Nee, we hebben dat, dat zeer zeker niet. De, uh, vliegers en vliegtuigen staan stand om zo snel mogelijk de lucht in, in te gaan en uh, dat is echt heel snel. Ja. Um, nou um, vraag ik me dan af, he, van, wat, wat is dan vervolgens de taak? Ik bedoel, dan is het vliegtuig is gesignaleerd en dan gaan jullie ernaast vliegen of hoe werkt dat? Ja, belangrijk is, is dat wij eigenlijk de ogen voor de verkeersleiding in de lucht zijn. Wij kunnen dus direct zien wat het vliegtuig doet... En uh, wat er uh, aan, uh, aan de hand is. En uh, als er uh, gevraagd wordt uh, door de verkeersleiding om ergens heen te vliegen... dan kunnen wij direct zien of het vliegtuig het ook, uh, ook doet. Natuurlijk kunnen ze dat op de grond op de radar uh, ook volgen. Maar wat vooral belangrijk is, is omdat ze niet praten uh, met de verkeersleiding... dat wij uh, direct kunnen zien of het echt heel rustig gaat of niet. En wij blijven ze gewoon volgen tot er een veilige landing volgt. En hoe dicht vliegen jullie daarnaast eigenlijk? Is er oogcontact ook met de piloot bijvoorbeeld? Ja, we vliegen er echt heel dicht, uh, dichtbij. Uh, we, uh, in dit geval uh, bleven we iets verder weg om uh, niet meer onrust uh, in het vliegtuig te veroorzaken, zodat ze ons niet konden zien. Maar uh, wij kunnen inderdaad zo dichtbij vliegen dat uh, er da daadwerkelijk gewoon uh, details onderscheiden kunnen worden. Nou, nou is dit allemaal wat uiteindelijk bleek het loze alarm te zijn. Hè? Maar stel nou dat het, dat het wel uh, mensen zijn die kwaad in de zin hebben en, uh, en die dus ook niet zeggen van nou dan gaan we even lekker landen op die polderbaan. Wat kunnen jullie dan doen? Nou, wat uh, vooral voor ons uh, belangrijk is, is dat wij doorgeven van wat er, uh, wat er gebeurt. En um, op dat moment um, wordt um, alle informatie ook geëscaleerd uh, op het moment dat het uit de hand begint te lopen. En dat gaat echt naar ministerieel niveau. Um, en wij geven elke keer elke, alle informatie door van wat, wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Ja. Maar kan er dan uiteindelijk een, een, een ja, een, een, want dat heb je toch in Amerika ook wel gehoord na 9-11. Dat ze hebben gezegd van nou, uh, uiteindelijk kunnen die, uh, die straaljagers zo'n vliegtuig uit de lucht uh, uh, schieten of zo. Nou, waar wij in ieder geval voor zijn is om uh, uh, het deescaleren van uh, geweld uh, te uh... Uh, daar te zijn en we willen zoveel mogelijk slachtoffers vo voorkomen en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten uh, moeten worden, waaronder inderdaad uh, mogelijk inzet van F16's. Uh. Ja, maar goed, dat, dat scenario wat ik schets en waar we op hopen dat het nooit gaat gebeuren, dat zou eventueel kunnen. De, van alles is mogelijk, inderdaad. Ja, ja. Um, we hebben de laatste tijd wel eens vaker gehoord hè, dat ook met name Russische toestellen dan begeleid worden. Gebeurt het vaak dat uh, de, de, de twee mannen die in die huiskamers, zoals u dat net beschreef, zitten, uh, op pad worden gestuurd? Nou, zo'n uh, 15 keer per jaar gemiddeld. Uh, of op een, een militaire vliegtuig, wat u net schetste... of op een civiel vliegtuig waar wij afgestuurd worden. Ja, goed. Nou, we hebben toch een beetje wat meer gehoord nu over hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Hartelijk dank daarvoor. Peter Tanking, commandant van de vliegbasis Volkel... over de inzet van de F-16 gisteren met dat Spaanse toestel. Ja, en het was gisteren sowieso een drukke dag daar op Schiphol... want ook de EOD was daar druk met die vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. En ja, die term EOD, die horen we natuurlijk heel vaak in het nieuws. Ik zei het al net nog, daar in Helmond zijn ze alweer bezig. De Explosieve Opruimingsdienst. Hoewel, ik geloof dat dat niet eens meer de officiële naam is, hè? Nee, het is de Explosieve Opruimingsdienst Defensie tegenwoordig. Oh kijk aan. Nou, goed, dan zeggen we dat erbij. U hoort de stem van uh, de zandmajoor Bas Kiviet en die is van, uh, van de EOD. Was gisteren trouwens ook op Schiphol uh, betrokken hè, bij de ontmanteling van die bom. Ja, klopt. Er werd een uh, Duitse 500 kilogram bom gevonden bij de Sepier. En uh, daar zijn wij op afgestuurd. Um, dat, dat is heel vaak bij graafwerkzaamheden. En er komt zo'n ding aan, uh, aan, aan de oppervlakte eigenlijk. Of, of weten jullie eigenlijk waar ze allemaal liggen al? Uh, er zijn soms uh, gebieden zeg maar, waar het bekend is waar ze liggen. Waar ze moeten liggen ongeveer. En natuurlijk is uh, Schiphol uh, streng gebombardeerd uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, dit is dan uh, ja, een Duitse bom. Die waarschijnlijk in het begin uh, van de Tweede Wereldoorlog... Uh, Gegooid is. Ja, maar het is dus niet zo dat, laten we zeggen, dat jullie weten dat op Schiphol heel veel liggen, dat, dat daar uh, actief naar gespeurd wordt en dat ze dan boven water worden gehaald. Er zijn, uh, er zijn locaties waar wel uh, gespeurd wordt naar uh, de bommen, hoe je het zegt, uh, de verdachte locaties. Ja. ja, maar in dit geval was het zo, uh, graafwerkzaamheden en dan kan het zijn dat er zo'n ding uh, boven komt. En, en hoe gaat het dan? Dan krijgen jullie een telefoontje. Deze is uh, per toeval aangetroffen met het aanleggen. Uh, wij krijgen dan een telefoon en uh, op dat moment uh, wordt er een, een spoedmelding van gemaakt, een aanmelding. En we gaan dan uh, ja, zo snel mogelijk richting, uh, richting Schiphol. En met hoeveel is dat dan bijvoorbeeld? We zijn, uh, gisteren waren we met vijf mensen en de ploeg bestond uit uh, drie mensen. Ja. En dan ligt die bom daar en dan is daar wat van zichtbaar. En dan uh, weet je dan met je ervaring gelijk van, uh, nou ja, dat is dat of dat is... Uh... Nou, je hebt wel heel snel door dat het een, een bom is. Alleen uh, dan ga je natuurlijk kijken wat voor bom. Is het een Duitse, een Engels of Amerikaans? En dan ga je natuurlijk vaststellen wat voor een type ontstekers erop zitten. Ja. ja, ik moet ineens denken aan die conferenten van, van vroeger van dat blauwe en dat rode draadje. Want je moet natuurlijk wel weten wat voor, wat voor makelij die is. Ja, nou, dit was een Duitse en de, deze had twee ontstekers. Had deze. De eerste ontsteker konden we heel goed en snel identificeren, omdat daar de tekst nog heel goed leesbaar was. De tweede kostte wat meer tijd en uh, wat uh, meer kennis en, uh, en ervaring. Ook gebeld met, uh, met Soesterberg. Uh, en uh, zo zijn we erachter gekomen dat we deze bom wel konden oppakken en verplaatsen. En het probleem weg te halen bij Schiphol. Ja. Want uh, dat is natuurlijk ook nog zoiets. Hè? Uh, dat dat gebeurt uiteindelijk. Hij is ont tot ontploffing gebracht elders. Ja. Uh, maar soms kan dat niet uh, altijd. Nee, soms kan dat niet altijd. Dan uh, wordt er uh, wordt het ter plaatse gesprongen. En dan wordt er een bepaalde containerconstructie omheen gezet om zoveel mogelijk schade te beperken. Is het gevaarlijk werken wat je, wat je doet? Er, er is altijd een risico. Maar uh, ja, iemand die veel op de weg zit, zeg ik... een vrachtwagenchauffeur loopt ook heel veel risico. Een bouwvakker loopt heel veel risico. dus uh, ja. Elk beroep heeft wel zijn risico. Ja. Maar Want jullie rukken nog wel eens uit hè, per jaar. Ja, conventionele munitie ongeveer 1800 keer per jaar. Waarvan vorig jaar ongeveer 40 vliegtuigbommen. En geïmproviseerde explosieven. Uh, de andere tak uh, ongeveer 200 tot 300 keer. Hmm. En dit bijvoorbeeld, want je, je bent hier net naartoe gekomen... dat in Helmond weet je eigenlijk niks van... maar dat, dat, heb je, je ook nog van die mensen die dan een verdachte tas zien of een pakketje? Of, en en dan moeten jullie ook op komen draven? Dat, is, uh, ja, dat klopt. Dat uh, is ook een van onze taken. Uh, en uh, ja, daar hebben we altijd een ploeg uh, 24 uur per dag uh, stem bij voor. Die zitten op vijf uh, minuten notice. Is het eigenlijk duidelijk hoeveel van die bommen er nog verborgen liggen in Nederland? Ja, ik denk dat ik uh, dat niet meer mee ga maken uh, om, met mijn leeftijd, uh, dat alle bommen geruimd zouden worden. Maar uh, ongeveer in gaan dat het tussen de 10 en de 15 procent uh, weigerde tijdens de, de oorlog. Dus daar liggen nog wel tal uh, ja, mm -hmm. bommen. En het, het heeft altijd wel veel voeding aan natuurlijk als jullie komen. Want uh, nou ja, dat kan ook maar zo in een winkelstraat zijn: winkeliers uh, moeten de winkel sluiten, mensen moeten worden geëvacueerd. Uh... Ook wel gemopper, denk ik vaak. Of... Ja, natuurlijk. Maar we proberen natuurlijk zo snel mogelijk te handelen. Op een veilige manier. Om zo min mogelijk economische schade te, te beperken. Ja. Uh, we gaan even naar Duitsland. Wat, uh, ik weet niet of je beelden hebt gezien. Er ja. was ook een bom in München. Dat was een grote vuurbal ja. Ja. ja, Rob Zavelberg, Goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent in Duitsland. Ja, uh, in het centrum van München hè, was, een, uh, was een bom gevonden. Uh, gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Maar dat ging niet helemaal goed. Maar ja, het ging om een zeer grote bom van ongeveer 250 kilo. Uh, dat is uh, ja, behoorlijk wat natuurlijk. En je ziet eigenlijk dat uh, München uh, anderhalve dag... nou ja, compleet uh, van slag was. Uh, dat de hele woonwijk midden in het centrum geëvacueerd moest worden. 3000 mensen hun huizen uit. Er zijn een aantal huizen uh, verwoest. Er is een enorme krater uh, natuurlijk uh, ontstaan. Ja, en het probleem eigenlijk met Duitsland vooral is... dat er in de oorlog natuurlijk... Uh, ja, er zijn alleen al boven München ongeveer 3 miljoen bommen gevallen. En er liggen er nog zeker 100.000 in heel Duitsland... En uh, ja, er zijn dus mensen die uh, daar ja, professioneel mee bezig zijn... en die elke dag wel van dat soort bommen vinden... die onschadelijk gemaakt moeten worden. Dus het is, uh, ja, voor München was het een grote uh, schok. Allerlei winkels bijvoorbeeld die uh, vernietigd zijn. En uh, ja, het, is, het ziet er een beetje uit zoals uh, in 1945, zeg ja, ze wel. Ja, ja, en die Duitse EOD heeft dus inderdaad ook topexperts in dienst... Uh, omdat die nou ja, bijna dagelijks hiermee te maken hebben. Uh, toch ging het daar mis, hè? Nou, ze hebben het... ...gecontroleerd tot uh, ontploffing uh, gebracht. Uh, ja, wat heet mis? Ik bedoel, uh, de eerste persoon uit München die het wilde doen... ...die heeft eigenlijk uh, gezegd van... Uh, ja, ...het is mij eigenlijk uh, te link. Ik kan hem niet uh, uh, het ontstekingsmechanisme... ...dat was een chemisch ontstekingsmechanisme... ...tot ontploffing brengen. Uh, het lukt dus niet om, een, uh, om, het, om het zonder ontploffing te doen. En uh, uiteindelijk ja, hebben ze iemand uit Brandenburg... ...wat ongeveer 600 kilometer verder uh, uh, ligt, uh, laten komen... ...die uh, de meeste ervaring hiermee heeft... Ja, en die vonden het ook uh, te gevaarlijk. Dus ze hebben eigenlijk de complete buurt ontruimd, geëvacueerd... en uh, toen is dus uh, de bom tot ontploffing gebracht. Ja, maar daar sneuvelde wel wat ruiten op zijn minst. En de vlogen huizen in, in de fik. Ja, ze hadden vooral een enorme krater uh, gemaakt eromheen om de kracht van de explosie een beetje te beperken. En uh, vooral ook heel veel uh, hooi en uh, balen stro uit de omgeving gehaald die ook direct in brand vlogen. Waardoor uh, er echter meer uh, zuurstof uh, nou, eigenlijk... Uh, werd onttrokken aan die bom. En het probleem was dat die balen hooi eigenlijk. die vlogen natuurlijk tientallen meters door de lucht. en die kwamen op daken terecht. En daar zijn ook wat huizen in de fik gegaan. Dankjewel voor het laatste nieuws daar uit Duitsland. Rob Savelberg Bas Kievit heeft meegeluisterd. Het werkt hier bij de Nederlandse EOD. Ja, heb je dat een beetje gevolgd nog? Ja, ik heb de beelden gezien. Dat is bekend wat de Duitse collega's hebben. Een chemisch lange vertrager noemen wij dat. Ja, dat is een gevaarlijke type ontsteker om, uh, om te, te demonteren. En, uh, ja. Dus die moet je eigenlijk op de plek uh, tot ontploffing nee, brengen? Soms, uh, soms kan je hem demonteren, maar die type waarschijnlijk niet. En uh, die hebben ze dus uh, daar moeten laten ontploffen. En wat u zegt, uh, ja, ze hebben natuurlijk wel iedereen en alle veiligheidsmaatregelen proberen te nemen om de, de schade zo te, te beperken. Ja, want voor de duidelijkheid nog een keer: je kunt niet alle bommen uh, ontmantelen en, en ergens anders naartoe brengen. Uh, Sommige moeten echt gewoon. Sommige moeten ter plaatse. Uh, ja. Ja. Vinden jullie dat eigenlijk nog leuk om even zo'n lekkere knal? Uh... Ja, het is eigenlijk wel uh, elk jaar uh, of elke dag een beetje vuurwerk voor ons. <laughs> uh, natuurlijk, het, is, het is een mooie baan. Om natuurlijk elke dag wel een uh, mooie plof te maken. Ja, op Bouwjaarsavond doe jij verder helemaal niks. En uh, dan kijk ik naar vuurwerk. Ja, precies, want ja. het uh, knalt het hele jaar al natuurlijk. Ja. Oké, okay, uh, hartelijk dank voor de komst naar hier. Uh, Sociaal-majoor Bas Kiviet van de EOD. Uh, het ging allemaal naar aanleiding van uh, de zaak gisteren op, uh, op Schiphol. Een beetje een inkijkje wat zo'n uh, zo EOD er nou allemaal meemaakt en wat hij doet. Uh, dus hartelijk dank uh, daarvoor. Bedankt. Op naar de volgende bom. Uh, wij gaan uh, zo door met stand.nl. Zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie in chaos. Dat is de stelling. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier, Get Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De zeven bemanningsleden van een dwellingvliegtuig... dat gisteren korte tijd gekaapt leek te zijn, mogen terug naar Spanje. Ze zijn gisteravond gehoord en er is geen reden om ze langer vast te houden... blijkt uit de verklaring van de Marichosee. Wat het verhoor heeft opgeleverd, is niet bekendgemaakt. In Helmond is een winkelcentrum ontruimd... na een bommelding in de filiaal van Zeeman. Explosieve experts van de politie gaan polshoogte nemen in het winkelcentrum De Bus... en als die iets vinden, komt de explosieve opruimingsdienst in actie.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 En nog niet gezien. Dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. In West-Brabant is de A58 tussen Roosendaal en Breda... in beide richtingen afgesloten door een ongeluk met twee vrachtwagens. Eén vrachtwagen is gekanteld en de weg ligt bezaaid met oud papier. De weg blijft volgens Lijkswaterstad tot 8 uur vanavond dicht. De verkeer kan het dan ook het beste de borde Rotterdam volgen. Omleiding loopt over de A16 en de A17. Op de A9 richting Amstelveen daar staat bij knoop het drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstoken dicht... Op de andere rijmaats van 4 kilometer. Korte file op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... 2 kilometer bij de Afit Westsport. A16 Rotterdam richting Breda, 2 kilometer bij Knopend Prinse Prinsenveel. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Leusden Zuid en Amersfoort 4 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, de verkiezingen moeten nog worden gehouden. Maar hoe gaat het met de kabinetformatie na die verkiezingen? Dat is een vraag die nu al af en toe op uh, popt. Is er eigenlijk iemand uh, die het weet? Want de huidige Tweede Kamer heeft besloten om bij de formatie zelf de regie in handen te nemen en de koningin dus buitenspel te zetten. Vandaag kwam trouwens het bericht dat Piet Hein Donner, de vicepresident van de Raad van State, zichzelf als adviseur heeft aangeboden. Donner heeft dat over zelf alweer tegengesproken. Maar uh, het blijkt wel dat uh, mensen zich zorgen maken over wat er gaat gebeuren na de verkiezingen. Zaterdag al opening Volkskrant. Allerlei mensen die daar op kwamen draven. Mark Rutte, onze premier, heeft er ook iets over gezegd. En uh, nou, is ook niet echt... Uh... Er staat er ook niet echt om te springen om de koningin te passeren. Kan de Tweede Kamer de formatie zelf regelen of heeft de Kamer toch hulp van buitenaf nodig? Ik praat erover met Gerard Schouw, die is Tweede Kamerlid voor D66... en ook de man die het eigenlijk voor elkaar heeft gekregen dat de Tweede Kamer zelf de formatie gaat regelen. Hij heeft gezorgd voor die Kamermeerderheid. Dag meneer Schouw, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. Drie keuzes aan het begin, alleen maar kort antwoord ja of nee... en dan straks uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Dit zijn de keuzes. Liever een half jaar voor meer onder leiding van de Kamer dan een maand onder leiding van de koningin ja. Um, hoe je het ook went of keert, de achterkamertjes zijn toch het belangrijkst? Nee. En Donner is wel de laatste die we als kamer vragen om te helpen bij de formatie? Ja. Goed, uh, dat zijn de keuzes. Dan zometeen de stelling. Uh, wij praten daar zo over door. Ik zeg ook tegen onze luisteraars, uh, reageer op wat voor manier dan ook. Hoe meer, hoe beter. Zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie een chaos. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. SMS-nummer 7070, dat kost wel 50 cent. Gratis bellen, nummer 0800-1101, dus 1101 met 0800 ervoor. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Schouw, zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie een chaos. Dan zegt u vast niet, daar ben ik het mee eens. Nou ja, kijk, ik snap wel dat sommige politieke partijen dat denken. Uh, want het is natuurlijk nog nooit geprobeerd... Zonder uh, het staatshoofd. Dus ja, koudwatervrees, dat uh, is niemand vreemd. Dus ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, Mark Rutte heeft daar last van. Hè. Die kijkt een beetje angstig naar uh, de nieuwe situatie. Maar dan zeg ik, ja, kijk, het lukt ook in gemeenten en provincies hartstikke goed om zonder koninklijke bemiddelaar uh, colleges te vormen. Uh, en dat gaat ook eigenlijk vrij snel. Ook in een aantal uh, andere landen gebeurt dat. Uh, Denemarken, Zweden. En wat er nou bijvoorbeeld zo aardig van is... is dat als je kijkt naar de gemiddelde duur van de formatie in Denemarken... dan is dat negen dagen. In Zweden is dat zes dagen. En in Nederland 70 dagen. Uh, dus het kan eigenlijk veel sneller, ja, veel maar het, effectiever. Het is natuurlijk niet gezegd dat dat nu uh, even ook in zes, zeven dagen gaat. Nee, voorspellen dat kan moet, ik niet. Dat moeten we eerst maar eens even afwachten. Ja, voorspellen kan ik niet. Maar ik kan nu wel wijzen op een aantal andere landen... waar de politiek gewoon de regie neemt... En waar dat eigenlijk probleemloos uh, hmm. verloopt. Kunt u nog eens uitleggen waarom u... Uh, niet u alleen trouwens, dat moet, dat moet gezegd, want dat is een kamermeerderheid voor... waarom uh, u vindt dat de koningin buitenspel moet blijven bij, uh, bij die uh, formatie? Nou, het is goed dat u het even over die kamermeerderheid had... want er is een forse kamermeerderheid, meer dan 90 zetels... Uh, die vindt dat uh, de Tweede Kamer de regie moet uh, nemen. En daarmee ben ik ook gelijk bij het, bij het eerste argument: hè. Het parlement wordt gekozen door de bevolking. Uh, dat is het hart van de democratie. Dus het is ook logisch dat de Tweede Kamer het initiatief neemt... in zo'n belangrijk proces. Het tweede argument heeft te maken met uh, transparantie. Kijk, in de Tweede Kamer zijn uh, fractievoorzitters... ondervraagbaar op de keuzes die ze maken over... Waarom ze mm. kiezen voor samenwerking met partij X, Y, Z. Of waarom ze informateur X hebben. Precies, gesteld, of precies. En die zijn daarop ondervraagbaar. En in het oude model uh, was niemand daarop ondervraagbaar. En dan kom ik op mijn, mijn derde argument. Dat is eigenlijk dat D66 opkomt voor de onafhankelijke statuur van het staatshoofd. Uh, want het staatshoofd, ja, die kan je natuurlijk niet vragen: hé, hey, waarom heeft u premier Lubbers uh, naar voren geschoven... of waarom heeft u Cenk Willing naar voren geschoven? Dat hult zich in, ja, in een grote mist. En wat we hebben gezien bij de, formatie, bij de laatste formatie... was dat er eigenlijk toch veel kritiek kwam... op de keuzes die het staatshoofd uh, zou hebben gemaakt. Er werden ook wat foutjes gemaakt. Zo kreeg uh, oud-premier Lubbers de opdracht... om een meerderheidskabinet te vormen. Alleen, waar kwam die mee thuis met een, zoals hij dat geloof ik zelf noemde... een bijzonder minderheidskabinet. Ja. Met andere woorden, uh, ja, om de monarchie toekomstbestendig te maken... moet je het staatshoofd niet belasten mm. met toch zo'n politiek proces. Eventjes dan in uw ideale wereld. Wat gaat er de 13e uh, september gebeuren dan? De 13e september, nou dan uh, zijn sommige partijen hartstikke blij. Dus die zijn nog een beetje slaapdronken van de overwinning. En anderen andere die zijn... Uh, Zagreiner, omdat ze waarschijnlijk hebben verloren. Ja. In het ideale model komen die uh, de dertiende uh, ochtends bij elkaar... onder leiding van de huidige Kamervoorzitter uh, Gerry Verbeet. Dus de fractievoorzitters van alle partijen? Ja, de, de, de toekomstige fractievoorzitters. Hè, want Toe. we hebben nog een week te maken ja. met de, de oude Kamer. Dat komt omdat de, de kiesraad moet controleren... of de stembriefjes allemaal goed zijn ingevuld. Uh, dus een week later wordt een nieuwe Kamer geïnstalleerd... Maar de fractie of de, de, de politieke leiders. Eh, die waarschijnlijk in de Tweede Kamer worden gekozen. Die, ja, die komen dan bij elkaar. en dan komt de vraag aan de orde. Die van... komen trouwens voor de Gorane voor in de openbaarheid bij elkaar. in, in een Kamerdebat of zo? Uh, nee, die komen dan bij elkaar. onder leiding van, uh, van de Kamer. Ja, dat in, in, in, in mijn ideale model. Maar en wij dan kunnen dat dus niet zien? Nee, dat kunt u niet zien. Oh, maar En, dat en daar wordt dan een afspraak gemaakt over. Nou, wat gaan we tussen nu en het eerste debat doen. Want het eerste debat volgt dan een week later... nadat die nieuwe Kamer is gekozen. En dan zou het heel logisch zijn... om gewoon de analogie te volgen van de gemeente en de provincie. En dat is dat de lijsttrekker van de grootste partij zegt... nou weet je, ik, ik nodig uh, alle fractievoorzitters uh, bij mij uit... ter voorbereiding op dat debat een week later. Want in dat debat moeten twee dingen gebeuren... De formatieopdracht moet worden geformuleerd. En het tweede is dat een informateur moet worden benoemd. En het is heel logisch dat uh, ja, de leider van de grootste fractie dan eens een verkennend rondje maakt. Als die er is natuurlijk, want met deze peilingen. Het kan maar zo zijn dat we twee uh, een, een gelijke stand krijgen. Ja. Of misschien wel drie partijen die ongeveer even goed scoren. Ja, nou ja, dan, dan moeten misschien twee fractievoorzitters. Uh, dat gesprek voeren. Maar laten we niet op die feiten vooruitlopen. Uh, meestal is het toch zo... dat er één partij echt de grootste is. En dan is een ongeschreven regel... dat die het initiatief neemt... een rondje organiseert... zodat dat debat een week later wat in de volle openbaarheid plaatsvindt... gewoon ordelijk en gestructureerd kan verlopen. Goed, maar wat, wat veel uh, critici dan zeggen is van... in die week hè, uh, mm -hmm. gebeurt er toch heel veel achterkamertjes... waar wij geen zicht op hebben. Want er zal toch ongetwijfeld wel even gepolst worden... links en rechts, van wat wil jij, wat wil ik? Uh, gaan we samen iets doen? Uh, en, en dat komt dan uiteindelijk in dat debat naar voren. Ja, maar dat is altijd zo. Uh, er is eigenlijk altijd ter voorbereiding van elk debat wat wordt gevoerd. Ja, is er mailverkeer? Telefoneren kamerleden met elkaar? Tast je toch eventjes af hoe uh, mensen in, in de verschillende posities zitten? Ja, dat is eigenlijk al zo oud als de weg naar Kralingen. En dat zal nu ook gebeuren. Je kan natuurlijk moeilijk een telefoonverbod uh, instellen. Dat zou echt een beetje te gek zijn. Maar u vreest juist niet dat het, dat het uh, nog, uh, nog minder transparant wordt. Dat, dat is wat, wat Arie Slop zegt hè, van de ChristenUnie. De rol van de koningin was helder, zegt hij. Uh, ik vrees dat het nu minder transparant gaat worden. Nee, omdat uh, dat, dat heeft Arie Slop niet helemaal goed op zijn netvlies staan. Wat ik net zei is... Kijk, het staatshoofd is niet ondervraagbaar over de keuzes die ze maakt. De keuzes voor een formatieopdracht en de keuzes voor de informateur. We hebben het gewoon te doen met de instructies die dan uh, uit het paleis komen. In de nieuwe situatie zijn de fractievoorzitters wel ondervraagbaar voor het oog van de camera. Iedereen kan dat uh, volgen. Waarom zij bepaalde keuzes uh, maken voor een formatieopdracht of voor een uh, informateur. Ja, en het lijkt er wel op dat bepaalde politieke partijen... die niet naar dit nieuwe democratische model willen... Ja, een beetje, beetje bang zijn om hun kaarten te laten zien. Ja, uh, Er wordt gereageerd ook door onze luisteraars ook. Hier zegt iemand van... Uh, nou, ik, ik zie het eigenlijk best wel zitten als het de koningin dan niet is... om een onafhankelijk figuur uh, uitkomst te laten bieden. Maar, uh, zegt deze meneer of mevrouw er absoluut bij, uh, niet, uh, niet Piet Hein Donner. Uh, nou, u hebt zelf ook al net met die keuzes uh, duidelijk gemaakt... dat u daar ook niet op zit te wachten. En Ik begrijp dat hij zelf ook zegt dat hij... Uh, niet helemaal goed begrepen is uh, wat betreft dat verhaal vanochtend in trouw. Nog iets anders, er zijn ook pessimisten die zeggen... nou, als het een nek en nek race wordt, dan kan het best zo zijn... dat de, zeg maar de, de, de grootste, uh, dat hij uh, denkt van... nou, laat ik het maar eerst eens even aan iemand anders geven... mijn directe tegenstander... en uh, dat hij eigenlijk hoopt op een mislukking... zodat hij dan met de volle winsten van door kan gaan. Ja, ik, ik noem dat het scenario van de bange politici. Uh, kijk... Uh, als je denkt van, ik wil niet gelijk een stap naar voren doen. Uh, ik laat eerst een ander mislukken. Ik vind dat typisch iets van, van oude politiek. Ik ga ervan uit dat de lijsttrekkers die we hier hebben... dat die ook de verantwoordelijkheid voelen... om eigenlijk heel snel een goed, en wat D66 betreft... Uh, een goed middenkabinet... Te vormen. Ja, en daar ga je niet politiek verstoppertje spelen. Ingewikkelde procedures. Eerst zorgen dat die aan de bal komt. Vervolgens moet die worden afgebrand, zwart gemaakt. Dat leidt allemaal tot uh, vertraging. Hebben we allemaal niks aan in dit land. Waar ik echt op hoop en waar ik eigenlijk ook wel van uitga. Is dat politici die verantwoordelijkheid voelen. Uh, en ook echt zeggen uh, wat ze willen. Mm. Dat het kan, is uh, bewezen paar maanden geleden nog, uh, bij het, het Koendersakkoord, akkoord begrotingsakkoord. Toen zag je dat nou, de, de PVV liep uh, angstig met uh, de staart tussen de benen weg... uit het katshuis, omdat ze geen verantwoordelijkheid wilden nemen. Het land was een beetje in rep en roer. Een paar politici, uh, uh, Pechtold, Slob, die namen de verantwoordelijkheid... Uh, riepen een aantal andere partijen bij elkaar en zeiden... jongens, we moeten nu toch echt uh, verder. En hebben een begrotingsakkoord in elkaar getikt. Het een Staatshoofd uh, aan te passen. Nee, dat, dat is zo. Uh, vervolgens zag je wel dat iedereen daar weer zijn handen deels van aftrok, van dat af lenteakkoord. En uh, nu ook, hè, de, de verkiezingscampagne is natuurlijk volop bezig nog. We hebben nog even te gaan tot aan de verkiezingen. Je ziet het wat, wat grimmer geworden hier en daar. Uh, er wordt, uh, wordt elkaar de maat genomen. Die mensen moeten dus straks na de verkiezingen, 12 september, moeten ze ineens weer met elkaar uh, door één deur en, en weer uh, zoete broodjes bakken. Dat, dat is ook nog wel een klus, denk ik. Moeten niet eerst allerlei plooien gladgestreken worden? Nou ja, je, je zag het de afgelopen weken ook bij de verschillende verkiezingsdebatten... hoe hard dat kan gaan tussen politici onderling. Maar aan het eind van het debat geeft iedereen ook elkaar weer een, uh, een hand. Kijk, het, Je moet in de politiek wel het, het politieke en het persoonlijke van elkaar uh, weten te scheiden. En mijn ervaring met uh, politici is... het kan soms heel hard gaan... Maar na de verkiezingen zullen we met elkaar de verantwoordelijkheid mm -hmm. moeten nemen... om echt zo snel mogelijk uh, dit land te besturen. Ja. En de suggestie van, ja, er moet een soort, soort afkoelperiode komen of zo. Nou, ik denk nou ja, dat politici een, heel goed in staat zijn om snel te switchen. Of juist een onafhankelijk figuur. Ik wil, ik wil niet zeggen dat het dan gelijk de koningin zou moeten zijn. Maar uh, iemand die gewoon echt een beetje op afstand staat... en, en misschien ook die rust kan, uh, kan brengen, uh, misschien wel. Ja, maar die, die kan er komen. Uh, sterker nog, die komt er. Uh, want er moet een informateur worden benoemd. En ja, ik ga ervan uit dat hè, als je kijkt naar wat voor soort uh, kwaliteiten zou zo iemand moeten hebben, ja, die moet rust kunnen brengen, die moet uh, partijen kunnen uh, verbinden, die moet op de inhoud uh, kunnen redeneren. Nou, dat, dat soort mensen zoek je. Dus die, die, uh, wat u wil, dat komt natuurlijk vanzelf, ja. maar door de keuze van een goede informateur. Die, die eerste echte vergadering van het nieuwe parlement, dat wordt wel een hele lange zitting, denk ik. Er moet een hele hoop gebeuren. Nou, als het goed voorbereid uh, wordt, niet. Maar dat hangt natuurlijk wel af van ja, toch het politiek leiderschap... Uh, wat er wordt getoond hier uh, in het par parlement... en of de lijsttrekkers, toekomstige fractievoorzitters... ook echt die verantwoordelijkheid voelen... om zo snel mogelijk een, uh, een goed middenkabinet te vormen. Want het is echt nodig. We zitten in crisis. Er gebeurt van alles en nog wat. Dus de politiek kan het zich niet veroorloven uh, om hier... Ja, te gaan lopen, dralen, verstoppertje mm. te spelen. Er zal tempo moeten worden gemaakt. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft even zitten daar in Den Haag en dan kom ik graag bij u terug zometeen om de reacties door te nemen. Zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie een chaos. Dat is de stelling. Daar is voorlopig 51% het mee eens, 49% oneens en er is door ruim 900 mensen gestemd. Stand.NL, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik in de uitzending? Zeg het maar, mevrouw. Ja. Ik, eh, ik ben zo langzaam, want ik ben ziek en ik luister al dagen naar de radio... naar alle onze egotripverhalen. En als ik er nou van één iemand denk dat zij het goed met ons land voor heeft en onafhankelijk is en luisteren kan, dan is het wel onze majesteit. Ik vind het doodzonde dat ze er tussenuit is. Ja? En ja. U, u, verwacht u dat het een chaos wordt zometeen? Nou, kijk, chaos, chaos. Ik, ik hoor alleen maar egotripverhalen, meneer. Hmm. Mensen luisteren niet naar elkaar... Het gaat om de mensen zelf, maar niet om het land, nee. denk du ik. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, dag, hallo. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Niet de koningin, maar de Tweede Kamer. De formatie laten doen wat die mevrouw zei. Dus juist, er wordt veel te veel gepraat in dit land. Ongelooflijk, wat ze allemaal aan praten zijn de hele dag. Maar uh, ik wil de Tweede Kamer toch de formatie laten doen. Om ze zo de kans laten krijgen, te proberen dus. En dan kunnen ze laten zien of ze volwassen zijn met elkaar of dat ze helaas weer zoals ze vaak een kleuterschoolachtige vertoning laten zien. U, u laat het dus een soort examen zijn, dat, en, en, ik hoor ja. er ook een beetje in door van als het niet goed gaat, dan gauw weer terug naar de koningin. Dan we weer terug naar de koningin en hebben we toch schoolje voor nodig, okay. helaas. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Tom. Ik, eh, ik hoop dat het een chaos wordt. Want ik eh, vind het zo langzamerhand lijken op een beetje een uithollingsbeleid van de positie van ons staatshoofd. En we hebben, eh, als ik het in relatie mag trekken met bijvoorbeeld Europa. dan denk ik bij mezelf: daar hebben we ook al als volk weinig over te zeggen gehad. Want dat referendum is ook eh, langzij hmm. ons gegaan. Nou ja, Gerard Schout draait het juist om. Hè. Kijk, als je de Kamer het laat doen, dan hebben wij, hè, het volk, de kiezers, hebben dan eh, in ieder geval meer invloed dan dat je het aan de koningin eh, uitbesteedt. Ja, maar goed, wij moeten ook uh, op dit moment de, de positie van de staatshoofd eerbiedigen. Uh, en zolang dat niet bij, door het parlement is geregeld, vooraf en niet even gauw met de verkiezingen een, een grapje uithalen om haar te passeren. Hè? Ik vind dat een beetje achterbak, zeer. Nou Maar ja, nee, goed, dat moet gezegd. Ik bedoel, die Kamermeerderheid is er al, al gewoon langer. Dus ik bedoel, laten we zeggen, dit is gewoon door de Kamer aangenomen, uh, de meerderheid van de Kamer, om, om, om dit bij de volgende verkiezingen zo te doen. Dus het is niet even dat dat nu twee nou, dagen ja, is. Ik vind vandaag. dat er dan maar eens duidelijkheid moet komen en ik ben helemaal niet gek op referenda, maar goed, uh, het zou er maar eens moeten. Wat willen we met z'n allen in ja, Nederland? Willen maar... we een staatshoofd in de persoon van onze majesteit hebben, of niet? Ja. Nou ja, goed, daar is dit programma ook een beetje voor, hè. daarom hebben we die stelling ook neergezet. Dus Kijken wat daar straks uitkomt aan reacties. Stam.nl, goeiemiddag. Uh, ik spreek met Jaap van Dulk, Amsterdam. Dag Jaap. Dag, um, ik ben al jaren deze geschiedenis, gestemd, maar ik heb eigenlijk nog nooit op wat anders gestemd. Maar dit heeft me echt weer in aan twijfelen gebracht. Echt waar? Ja, ik, ben, uh, ik, ik zie die chaos recht op ons afkomen. En ik denk ook dat je het al hoort in de, de bijzinnen van uh, iemand die ik zeer respecteer, Gerard. Uh, je zegt zelf, minstens er, minst er een kabinet komt wat uh, vanuit het midden geformeerd wordt. En dat is precies de positie waarin iedereen straks zit, met zijn eigen kaarten. Mm -hmm. Je gaat de Kamer niet uitkomen en ik ben met de voorgaande sprekers eens... Dat gaat een hele kinderachtige vertoning worden. Ja, ja. Dus... En ik, ik vertrouw erop dat dit, dat dit, dat dit heiloze pad ook weer verlaten wordt door D66. Want ik weet niet waar ik, waarom ik dan bij de partij kan blijven. Nou, Moeten we al eens een stem minder noteren voor Pechtold deze verkiezingen? Of... Nou, nee, nee. Ik, ik denk dat het goed is om, om zo'n experiment aan te gaan. En dat, dat de Kamer dan toont dat ze volwassen is. Maar ik heb daar een heel hard hoofd in. Ja. Zeker als ik Geert al in de bijzinnen hoor zeggen. Ja, maar het moet wel een middenkabinet worden. Ja. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, Ja, Goedemiddag. Ik, uh, ik ben het uh, niet eens dat de koningin naar buiten gehouden moet worden. De koningin is gebleken in al die jaren een heel stabiele factor te zijn. Zij heeft ook, neem ik aan, haar kennende een behoorlijke kennis van zaken op het gebied van uh, formatie en zo. Mm -hmm. En als we alles aan de politiek overlaten, het zijn allemaal egotrippers. Ze zijn allemaal op haar eigen... Uh, uh, voor de luid. En lang niet allemaal, ook toen het... met hmm. het Koendoes akkoord... was er ook nog een hele grote partij... de Partij van de Arbeid, die niet mee wilde doen. Ja. Dus waar we dan in verzeilen... Nou. Dat is een grote chaos. Het, we... het is wel zo, meneer, wat, wat D66 ook zegt in de persoon van, van Gerard Schouw. Is van, uh, kijk, als de koningin het doet en die bepaalt dat meneer X de formatie moet gaan leiden... daar is verder helemaal geen controle. Die kunnen we ook niet op het matje roepen. Van, dat was een foute keuze om, om die, of die ervoor in te zetten. En dat kan met de Kamer wel. Is het, en is dat dan al die tijd al zo verkeerd gegaan? De, pra de praktijk... En de geschiedenis wijst er toch anders uit, hoor. Ja. Nou ja, bij de laatste dus verkiezingen... Ik, ik vind, ik vind dat, uh, ze moeten niet zo'n hoge pet opzetten bij al die tops, toppen van die nee. politieke partijen. Nee. Want ze weten het zelf ook niet. En we hebben nu al uh, 22 partijen, geloof ik, in Nederland... die allemaal dat deuntje mee willen blazen. Ja. En ik, ik voorzie een enorme chaos. Okay. En een, een, een, een, een, een formatie die een jaar duurt. Goed. En dat, dat is de grootste ramp. U bent het eens met de stelling kortom. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Ja? Ik hoor iets vanuit een auto. En ik hoor ook ja. Hallo met wie? Met Jos Nijssen. Jos? Ja. Ik... Uh... <laughs> ja, eigenlijk de vorige sprekers hebben het al een beetje gezegd. Ik uh, Jos, ja, je, be je belt nu naar een radioprogramma waarin uh, de bedoeling is dat je je mening geeft, hè? Ja. Oké. Okay. Ik vind dat uh, de koningin invloed uit moet oefenen op het, uh, hoe heet het, op het, uh, het vooronderkabinet. Ja, nou wordt de lijn heel slecht, dan gaat hij net wat zeggen en dan uh, weet ik veel. Ja, wat, met wat, met de... met ja. Met het zit een soort trekker doorheen lijkt het wel. Dat uh, lijkt het wel. Maar, ja. je, maar, maar als ik het goed beluister, ben jij uh, tegen de stelling? Je, we, uh, in ieder geval, je wilde de koningin uh, moeten ja, bij... ik vind dat, het, ik vind dat, ik vind dat deze politici uh, zich daar geen enkele... Uh, zich helemaal niet mee moeten bemoeien. Nou, nee, ik duidelijk. De, de enige onafhankelijke is die daarop kan reageren. Ja. En die daar nog enigszins, noem het maar, politiek vrij... Uh, op kan reageren. Ja. dankjewel. Uh, Stappen Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag Goedemiddaggesprek met Neku de Boer. Dag Neku. Um, nou, ik ben voor de koningin en dat heeft eigenlijk even te maken met twee dagen geleden. Heb, luisterde ik naar, collega, naar een collega van u op BNR en daar kwam dit standpunt ook naar voren. En toen werd uitgelegd dat we na de verkiezingen uh, ongeveer de Tweede Kamer minimaal een week nodig heeft... om de nieuwe bezetting van de Tweede Kamer uh, helemaal gereed te maken... en dat er dan pas wordt gekeken naar wie de formateur gaat worden. Dus het hele leuke wat deze meneer net vertelde over dat het ook binnen zes dagen kan... dat zie ik dus alleen al niet gebeuren. Mm -hmm. Ja. Dus volgens mij uh, wordt er in twee verschillende programma's op twee verschillende manieren gereageerd. En ik denk dat het veel sneller gaat als we nu dus van tevoren al weten dat de koningin een formateur gaat aanwijzen. En ik denk dat we al lang genoeg zonder een regering zitten. Dus uh, elke tijd wie je kan winnen lijkt mij meegenomen. Ja. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Paula Bakker spreek je? Paula. Nou, de enige constante factor die ik nog een beetje vertrouw is onze koningin. En die doet zo geweldig veel voor ons land dat D66 voor mij geen partij is. Dankjewel. Nou, dat is kort maar krachtig. Dan doen we er nog, nog eentje. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van den Berg. Ik kan van harte met die vorige mevrouw daarmee instemmen dat ik in de koningin het meeste vertrouwen heb. Ik vind. Uh, de politici in de Tweede Kamer die de koningin aan de kant willen zetten, uh, dat zijn allemaal heel zo zijn ze al genoemd niet allemaal natuurlijk, maar ja, dat is wel, echt wel een ruime meerderheid over ja? de kamer 90 zetels. Ja, maar goed, dat de ik, ik ik denk de leider van de partij die dit voorgesteld heeft. Uh, ja, alles van waarde is weerloos. Maar die leider van uh, de heer Pechtold uh, had in het verleden een carrière voor zich in het verkopen van waardevolle dingen, maar het niet de dingen op waarde schatten. En ik denk dat hij dat nog steeds doet. Ik bedoel, de koningin is de enige die, denk ik, echt het belang van het volk op het oog heeft. En de rest is met partijbelang, met egotripperij, mm. met egocentrisme bezig. Op een uitzondering na. Nou, kijk, iemand is van de Staaien is een oprechte politicus, maar de rest is. Uh, dat zijn allemaal ja, denk nou, ik. Okay. Maar goed, ik, ik, vind, ik vind dus dat onze koningin. Uh, als laat het laatst maar een keer proberen. Het wordt alleen nog maar erger. Goed, dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen. Eh, terug naar Gerard Schouw. Uh, die is uh, lid van de fractie van die man die ooit een carrière had inderdaad als uh, veilingmeester. Daar doelde deze bellen natuurlijk op. Uh, Gerard Schouw, uh, Kamerlid dus voor D66. Uh, nou, zeg het maar, dit zijn de reacties zo van wat bellers. Nou ja, het levert in elk geval een gemengd uh, beeld op. He. Je zag het ook aan de uitslag. Het is een beetje 50-50. De helft is voor, de helft is tegen. Er zijn eigenlijk twee dingen die, die opvallen. Uh, een aantal om mensen die, die denken dat dit een voorstel is, tegen het staatshoofd. Ik zou willen zeggen, het tegendeel is waar. Want dat was uw derde argument zo straks. Hè? Ja, Juist bij de vorige formatie eh, zag je dat de, de onafhankelijke statuur van het staatshoofd ja, toch echt in gevaar kwam omdat informateurs zich niet hielden aan de opdracht. Uh, ja, en, en omdat politieke en, en, partijen begonnen te mekkeren. Over de keuzes die het staatshoofd maakte. En die kan zich niet verdedigen. Dus juist dit is bedoeld... om dat staatshoofd ook echt op die onafhankelijke uh, positie uh, te houden. Het tweede uh, wat opvalt is dat mensen toch zeggen van... ja, uh, die politici kunnen die dit wel aan. Egotripperij uh, ja. is genoemd. Ja. Kennelijk staan politici er niet zo goed op. Uh, in elk geval bij oh, dat was, de, een, de, een deel van uw bellers. Dat was bij u nog niet zo bekend? Of, uh... een, bij een deel van uw bellers. Nou ja, die waren daar vandaag wel heel expliciet in. Maar tegelijkertijd uh, zeiden ook een aantal... laat het maar proberen. Ja. Laat het maar proberen. Kijk, en dat vind ik wel weer het goede eraan. Het vraagt ook natuurlijk heel veel van de politici om dit tot een, uh, tot een goed, goed eind te brengen. Maar goed, ik zei zo straks nog tegen u... even uw ideale wereld na uh, 12 september. Toen kwam je inderdaad met het verhaal... en daar haakte notabene een partijgenoot van. U tenminste, iemand die, die uh, D66 altijd heeft gestemd, op in. En die zei, ja, schouw gaat uit, uit van een te makkelijke uh, ja, aanname... Dat het, dat het een middenkabinet moet worden. Ik bedoel, we hebben allerlei uh, krachten die, uh, die, die nog uh, tussen nu en 12 september... hun best gaan doen om de kiezer te overtuigen. Dus het kan alle kanten nog opgaan natuurlijk. Ja. Is uh, uh, en, dat, en dat is ook zo, hè, want het grote, iemand had het ook over een referendum... ja, ik zou willen zeggen, kijk, een grote referendum is natuurlijk op 12 september. Uh, want wat gaan de mensen stemmen? De inzet van D66 is een stabiel middenkabinet uh, vormen... wat ook gewoon vier jaar blijft zitten. Want we hebben er niks aan om wankele coalities uh, te maken... gedoogconstructies, want dan kunnen we over twee oh. jaar weer naar de kiezers. Uh, dat is niet goed voor de economie uh, van dit land. Mm. Dus de inzet van mijn partij is zorgen voor een stabiel middenkabinet. Uiteindelijk gaat natuurlijk de kiezer daarover. Want die moet dadelijk ja. wel op 12 september het hokje... Uh, waar deze staat voldoende groot M Meneer maken. Schouw, u zei net nog van... Uh, ik vind het mooi dat mensen ook zeggen... Van, nou, uh, doe het dan maar een keer, dan zien we vanzelf wel of het een chaos wordt. Stel dat het dat wordt, hè. Uh, we zitten maanden te formeren en uh, we komen er niet uit. En misschien in, in te lange lessen moeten we nog naar de koningin. Bent u dan ook bereid om te zeggen... nou, we hebben dit geprobeerd en we gaan weer gewoon terug op de oude manier? Ja, maar ik ben niet bereid om mee te gaan in dat... Nee, maar stel, idee. Stel. In dat, in dat idee. Ja, maar ik heb toch andere opvattingen daarover. Ik heb net al gezegd. Denemarken, Zweden, dat is een kwestie van dagen. Als je kijkt naar de gemeenten en de provincies... die weten dat binnen zes weken voor 99% van de gevallen op te lossen. En waarom zou het dan in Den Haag niet lukken? Is dat zo bijzonder... Er waarom lukt dat niet? Nee, we, gaan, we gaan het zien. Uh, eerst maar eens de verkiezingen. 12 september en die hele campagne daar tot aan nog meemaken. Gerard Schout, dank uh, van D66 is hij. Uh, stelling staat op onze site. Uh, 53% eens, 47% oneens. Nu bijna 1100 mensen gestemd. Elsbeth voor ja. de onderwerpen van Dit is de Dag. We gaan het hebben over religiestress. Uh, daar hebben we erg last van in ons land. Bijvoorbeeld eergisteren met Van der Staaij, maar ook als het gaat over discussies, over ritueel slachten. Als het over religie gaat, dan schieten we allemaal in de of we nou geloven of niet. Tom Mikkers heeft daar een boek over geschreven. Gisteren gepresenteerd. We gaan even uitleggen wat daarin staat. Verder zijn we massaal verslaafd aan onze beeldschermen. zal je niet verbazen. Maar dat, dat is toch ook wel redelijk schadelijk. Want daar krijgen we ook allemaal dwangmatig gedrag van. Dus nou, wat kunnen we daar nou aan doen? Lisbeth Hopt daarover. Ga jij tijdens de uitzending ook zitten twitteren en zo dan? Ja. Oh, ja okay. niet? Ja, nee, dat doe ik nooit. Ik moet eerst een account aanmaken. Um, dit was een weer. Veel plezier zometeen. Dit is de dag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.